Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het leven was vorige maand nog steeds een stuk duurder dan een jaar geleden. Maar de inflatie neemt niet verder toe, heeft het CBS berekend. Het is nog geen reden voor een feestje, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Het is wel echt de papieren werkelijkheid van CBS. Want voeding is weer duurder geworden. Ook duurder dan het in september was. Dus die prijsstijging zet door. Ik noem bijvoorbeeld uh, brood is uh, duurder geworden. Vis, melk, groenten, uh, ijs. Nou goed, ijs is niet heel belangrijk. Maar goed, ook dat stijgt in prijs. Nou, dat de inflatie toch iets lager is, komt vooral doordat de prijs voor gas en elektriciteit wat gedaald is. Niet iedereen ziet dat terug op de energierekening. De meeste microplastics die rondzwerven in de natuur zijn afkomstig van autobanden. Maar ook plastic verpakkingen en onze kleding laten ze los, blijkt uit nieuw onderzoek. Microplastics zijn hele kleine stukjes plastic die in de bodem, in het water en zelfs in je lichaam terecht kunnen komen. Deskundigen houden er rekening mee dat die behoorlijk schadelijk kunnen zijn. En dat maakt dat ik in mijn eigen huis wat vaker stofzuig, beter ventileer en ik probeer ook zo min mogelijk kunststofkleding te dragen. Uit onderzoeken van de Milieuorganisatie blijkt dat bij. Bijna 70% van alle kleding van een of andere vorm van plastic is gemaakt zoals polyester, nylon, acryl of polyamide autobranden geven de deeltjes af omdat ze slijten tijdens het rijden die microplastics belanden dus op en naast de weg de WK ambassadeur van Qatar heeft homoseksualiteit een mentaal defect genoemd. In een Duitse documentaire zegt hij dat homo's welkom zijn op het toernooi maar dat ze zich wel aan de regels moeten houden. In Qatar is homoseksualiteit verboden. Als je seks hebt met iemand van hetzelfde geslacht kun je daar drie jaar cel krijgen. En Twitter verdwijnt mogelijk achter een betaalmuur. Volgens een Amerikaanse techsite denkt de nieuwe baas Elon Musk daarover na. Sinds zijn overname hakt de ene na de andere investeerder af. Om Twitter toch in de lucht te houden overweegt hij uit te laten betalen. Iedereen die mee wil kletsen op het platform moet dan een betaald abonnement afsluiten. Het weer bijna overal droog, af en toe zon, 16 graden. Vanavond komen er weer buien met kans op wat onweer. En morgen vooral nattigheid in het westen en noorden bij een gaatje op 14. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is bijna achter de rug. Wel rijdt het nog langzaam op de N203 vanuit Alkmaar naar Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A9 en de aansluiting met de N246 staat nu 3 kilometer file. Je reis duurt 10 minuten langer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. the hand We're all the time. Dit was de single uit de jaren 80 van uh, Colonel Abrams. Jorda Traps, welkom! We zijn er weer. Studio Tolweg Tina, een nieuwe uitzending van uh, Zandvoort op zondag. Een regenachtige zondagmiddag. En uh, met uh, rubberen kaplaars is hij richting studio gekomen. Collega Albert-Jan Vos. Goedemiddag, Albert-Jan. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. En niet te vergeten, goedemiddag, kijkers. Want dat kan ook. Ja, welkom op deze, ja, je zei het al, regenachtige, grauwe zondag. Uh, het is niet anders, maar uh, wij zijn er wel. En uh, de komende drie uur live met Zandvoort op zondag. Zeker, en weer een uh, druk uh, programma. Uiteraard. Uh, nou, de luisteraars uh, en de kijkers uh, van de zondag uh, kunnen het eigenlijk wel. Uh, uh, ja, kan ik het al uh, rustig mededelen? De evenementagenda rond de klok van half vier ontbreekt natuurlijk niet. En half drie hebben we natuurlijk het weerbericht van Rico Schreuder. Blijft het zo uh, tragisch of wordt het nog wat beter? Uh, u hoort het allemaal om half drie. Dier van de week om half vijf. Die is er ook en die luistert naar de naam Joy. Het gedicht van de dag, Rob. Ja, om kwart voor vijf. Liefhebbers, dan is het weer zover. Uh, ik heb een, een paar meegenomen. Dus jij moet nog echt even in het dossier gaan zoeken... welke het gaat worden. Ik ben benieuwd. Ik heb vrolijke, ik heb in en in trieste. Ik heb, ik heb van alles wat. Dus dat mag jij dan nog beslissen. Dus dat blijft nog een verrassing. Het gedicht van de dag ontbreekt ook vandaag niet om kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. En zoals u van ons gewend bent, het tweede uur op de zondagmiddag tussen drie en vier... staat altijd in het teken van Zandvoort en de regio. We gaan in ieder geval naar het Gooi en wel naar Hilversum. Want daar is een, een nieuw, uh, uh, ja, laten we zeggen, leefgemeenschap in het leven geroepen. Met ouderen en jongeren. En dat uh, schijnt erg goed te functioneren. Uh, we gaan ook naar Eimond in Heemskerk, want well, ja, maar dat is toch wel heel erg... In, in Drenthe is het een uh, volkssport nummer 1, maar in, uh, in, uh, in Heemskerk wordt het verboden. Want uh, Daan, die, uh, die dat altijd organiseerde in de Duinen, uh, moet stoppen met het klootschieten. En waar ga jij dan oefenen, Albert-Jan, voordat je naar Drenthe gaat? Ja, dat, dat, kan, dat, dat, dat, dat, dat, dat lukt dus niet meer. Maar uh, in Borgen is het nog volop toegestaan uh, uh, in Drenthe om te gaan klootschieten. Maar helaas, in Heemskerk mag het niet meer. Ik ben benieuwd waarom niet. Het hoe en waarom, dat volgt in het tweede uur. En uh, we hebben natuurlijk om kwart over vier uh, uh, Pit Report. Er wordt dan weliswaar niet gereest uh, in de Formule 1 uh, dit weekend. Volgende week wel weer. Maar dan weer in Brazilië. Maar er is natuurlijk altijd nieuws uit de Pitstraat. Kwart over vier daar meer over. En uiteraard uh, volgen wij ook de voetbal-eredivisie. Want er wordt uh, vandaag een topper verspeeld, hè? Ja, we hebben Ajax uh, PSV uh, op de ja. kalender staan. Dan kunnen we dan mooi nog een kwartiertje mee. Een kwartiertje. Mee, want die wedstrijd begint om kwart voor vijf. Hij is wel uh, gratis uh, te bekijken, althans als je bij Sigo uh, en uh, KPN zit, op uh, het uh, hoofdkanaal van ISPN. En we kijken ook met een schuin oog naar de MotoGP in Valencia. Want daar is dezelfde situatie als vorig jaar in de Formule 1. Laatste race, er kunnen nog in ieder geval twee mensen wereldkampioen worden. Maar de, de, de Bagnani is momenteel de, de meest voor de hand liggende. Maar die heeft 258 punten. Maar halverwege het seizoen stond Fabio Quantarano. Uh, die mijlen voor in punten, maar het tweede gedeelte van uh, het seizoen heeft hij weinig of uh, slecht gepresteerd. En die staat op een tweede plek met 235 punten. Vandaag de ontknoping in een MotoGP, en ze rijden momenteel uh, live rond daar in uh, Valencia. Ik zou zeggen uh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan, en uh, leuk dat je er weer bent. Weer drie uur lang op uh, de radio. www.zfm-live.nl Kijk je live mee. Zfm-live.nl mountains on Mars and too. Infinite stars and it's me and you.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 is die goed hè, de nieuwe single van uh, George Ezra. Yo, Dance All Over Me, de zondagmiddag uh, bij CFM. Nogmaals een hele goede middag en leuk dat je luistert. Een regenachtige zondagmiddag, dus gewoon lekker naar de radio luisteren en uh, alle goede muziek uh, die langskomt en natuurlijk ook de info naar deze plaats. En op de radio hoor je weer uh, lekkere muziek, zo ook uh, deze single All Cried Out. Het is kwart over twee geweest, tijd voor het uh, nieuws in het kort nu, Albert Jan. Afgelopen donderdag heeft de politie Kennemer-Kust een verkeerscontrole uitgevoerd op de zeeweg in de richting van Zandvoort. Hierbij is gehandhaafd op onder andere de snelheid en van voertuigen. Er zijn overtredingen geconstateerd van 99 tot en met 169 kilometer per uur, u hoort het goed. Vijf hardrijders kregen hiervoor een bekeuring. 169 km per uur betreft op die plek een uh, overschrijding van maar liefst 89 kilometer. De rijbewijs van deze bestuurder is dan ook ingevorderd. De hardrijder kon zijn rijbewijs niet gelijk overhandigen... en daarom is zijn voertuig in bewaring meegenomen naar het politiebureau. De verkeersofficier zal in deze zaak een beslissing nemen. Vandaag, zondag 6 november, is het precies uh, 300 jaar geleden... dat de Amsterdamse koopman uh, Paulus Loot op een openbare veiling... de heerlijkheid Zandvoort van de staten-generaal kocht. In 1722 was er nog geen koning... Uh, en de heerlijkheid Zandvoort was onderdeel... van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Republiek was toen een economische wereldmacht... De gemeente Zandvoort investeert in LED-verlichting... om het energieverbruik te verlagen. Van 7 november tot en met uh, 11 november 2022... wordt daarom de straatverlichting in het centrum van Zandvoort... en de omgeving vervangen. Het gaat om de volgende straten. Van Ostadestraat, Nieuwstraat, Hulsmanstraat, Hobbemaastraat... Diaconiehuisstraat, Van Ostadestraat, Zwaluweestraat, Stationstraat, Spoorbuurtstraat, Oosterparkstraat... en de Marnix van sint allegonde -straat. Het kan zijn dat het opvalt dat er ander licht schijnt bij je in de straat, zeker buurt. Nou, er zijn heel veel reacties opgekomen er, dat het, het, kan zijn. Er hebben al meerdere bewoners geklaagd bij de gemeente. En de gemeente geeft aan dat ledverlichting er inderdaad anders uitziet. En daar moeten sommige mensen gewoon aan wennen. We hopen het. De provincie voert in 2028 groot onderhoud uit aan de zeeweg, de beruchte N200. Vooruitlopend daarop onderzoekt de provincie welke aanpassingen aan de weg kunnen bijdragen aan de veiligheid. Ook de effecten op natuur en doorstromingen worden nader betrokken. Eind 2023 verwacht de provincie de eerste resultaten van deze zogenaamde trajectstudie. Eind 2023 zal duidelijk moeten zijn welke aanpassingen de provincie bij het een groot onderhoud in 2028 wil doorvoeren en waarom. Vooruitlopend daarop kunnen er in de loop van 2024 tijdelijke maatregelen genomen worden. Dit biedt de kans om de theoretische effecten van de gewenste maatregelen in de praktijk te toetsen. En dat bepaalt mede wat er bij het groot onderhoud in 2028 definitief wordt aangepast. Met veegwagens en bladblazers ruimt landen bladeren op de belangrijkste wegen en fiets- en wandelgebieden op. Zo probeert ze zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen uitglijden over bladeren of dat afvuurputten verstopt raken. Bladeren vallen vaak in korte tijd. Daardoor lukt het niet om overal tegelijk het blad op te ruimen. Je kan zelf een handje meehelpen door je stoepblad vrij te maken. In groenstroken en in de tuin is het juist beter om de bladeren te laten liggen. Het blad is een winterdek voor planten en zorgt voor natuurlijke bescherming. Ook is het een schuil- en nestelplek voor insecten, egels en vogels. Je kunt ook een melding maken als ergens veel bladafval ligt. Meldingen van onveilige situaties krijgen uiteraard voorrang. Bijvoorbeeld wanneer het wegdek te glad wordt... of wanneer goten overstromen doordat ze verstopt zijn met bladeren. Ik zou zeggen, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Zeker, want uh, als je over, uh, met de fiets of uh, de brommer eroverheen gaat... kan het best glad zijn, uh, Albert-Jan. Nou en of. Dus uh, echt uh, opgepast uh, de komende tijd uh, waar je ook rijdt. Hè, want overal heb je wel uh, bladeren overlast, om het zo maar te zeggen. Wat dacht je van deze plaats? Als je deze muziek hoort, weet je dat de top 2000 er weer uh, aan gaat komen. The Little River Band en uh, It's a Long Way There. now. Wij zijn zo dadelijk weer toegekomen aan het uh, weerbericht voor uh, de komende dagen. Maar tot aan die tijd gaan we nog luisteren naar een uh, gauw ga oude hit. Inmiddels van uh, Ed Sheeran. Oh,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 En dat was hem, de single van Ed Sheeran en Shape of You. Nou, het klokje voor mij zegt dat het half drie is. Dat betekent tijd voor... Precies, want ja, we hebben vandaag een regenachtige dag, Albert-Jan. Gaat het nog beter worden of zitten we hier de komende dagen mee opgeschreven? Dat ga ik je nu uitleggen. Ja, het zal u niet zijn ontgaan, want het is vandaag echt november weer. Het is grijs en somber met langdurig regen en ook veel wind. De komende dagen is het eerst nog wat wisselvallig met regen of buien. Maar later in de week schijnt vaker de zon en is het veelal droog. De temperatuur loopt de komende dagen weer flink op. Op deze zondag is het bewolkt en regenachtig en staat er ook veel wind. De temperatuur wordt niet hoger dan 11 graden vandaag en er staat een stevige zuidenwind. Boven land is de wind matig tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard windkracht 4 tot 7. En daarbij is ook kans op zware windstoten. Door de wind zal het kouder aanvoelen. Vanavond trekt het regengebied weg en wat overblijft zijn enkele buien. Dit kunnen stevige buien zijn met kans op onweer en zware windstoten van meer dan 75 km per uur. Ook vannacht komt het tot buien, maar tussendoor zijn er ook opklaringen. Doordat het flink blijft waaien, koelt het niet verder af dan een graad of negen. Morgen valt soms wat regen, maar het is duidelijk minder nat dan vandaag. Soms schijnt ook even de zon en er staat nog steeds veel wind... en daarmee wordt zachtere lucht aangevoerd. Het wordt 13 tot 14 graden. Dinsdag wordt het 15 graden, lokaal zelfs 16 graden... en het blijft stevig waaien. Een groot deel van de dag is het droog en schijnt af en toe de zon. Later is het lokaal toch een bui mogelijk en in de avond volgen meerdere buien. De dagen erna tot slot blijven, eh, blijft het licht wisselvallig met zon, wolken en af en toe wat regen. De wind blijft duidelijk aanwezig en voert zachte lucht aan. De temperatuur komt dagelijks uit op 13 tot 15 graden. Ook de nachten blijven zacht met 8 tot 10 graden. Aldus Rico Schreuder. En onze weerman Lex van der Hoorn zou zeggen: pluutje meenemen plukje als je meenemen. de deur uitgaat of petje op. Zeker weten, nou het weer is na te lezen. Uiteraard ook op onze eigen CFM app. Dat was het weer: En dat gaat gebeuren, want uh, straks gaan we voetballen. Nou, niet Albert-Jan en ik hoor. Nee, zo gek maken we het niet. Maar we gaan wel een blik werpen op de wedstrijden uit de eredivisie. Dat gaan we zo dadelijk doen. We eerst twee platen achter elkaar. waaronder als eerste Eagle Eye Jerry. So take this wine and drink with me Let's delay our misery Say tonight Fight the breakup, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone Save tonight Fight the breakup, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a lot on the fire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 Break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be dancing tonight and fight the break of dawn. ...bij Jeremy Hordy en met Safe Tonight. Straks in de derde uur hebben we weer de Pit Report... ...en uh, je hebt het waarschijnlijk wel gehoord, Albert-Jan... ...de Ferrari van uh, Michael Schumacher uh, is uh, te koop... ...en die gaat van de week uh, onder de veiling. Moet tussen de 7,5 en de 10 miljoen euro uh, gaan opleveren, die auto... Uh, Waar hij ook kampioen mee is geworden. Dus als je nog een autootje zoekt... Ik heb ruimte genoeg. Ruimte genoeg, <laughs> ja, inderdaad. Ja. <laughs> Dat zeker. Nou ja, dan, dan moet je even bij Sotterby's oh, langs Sotheby's. voor de veiling. Ja. Nou, kom maar goed. Zeker, zometeen de eredivisie. iemand. Become a version of a person we don't even like We're in love with the world But the world just wants to bring us down By putting ideas in our heads That corrupt our hearts somehow When I was a child Every single thing could blow my mind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 Oh, <laughs> Adel is weer helemaal terug met een uh, mooie nieuwe single. We draaien hem zojuist voor je bij uh, Zandvoort op zondag. Je I drink wine. Nou, het is uh, rond tien over half drie. Op de zondagmiddag betekent het uh, altijd tijd voor uh, de Eredivisie, Albert-Jan. Uh, want uh, er is weer gebald vanaf uh, afgelopen vrijdag. Klopt, dus we gaan uh, even terug naar afgelopen vrijdagavond. Kambuur ontving thuis NEC, eindstand 0-1. Nou ja, gisteren... Dat is een prachtige goal van die... Uh... Die ex-Ajax ziet. Hoe uh, heet hij nou? Die zweet. Nou ja, maakt niet uit. Geen, geen idee. Vanavond maar even kijken in de herhaling. Een supergoal. Zeker. Nou, gisteren werden er uh, drie wedstrijden gespeeld. Waaronder Vitesse tegen Sparta Rotterdam. Eindstond. Nou, Sporta, Sparta was uh, flink uh, tekeer gegaan tegen uh, Vitesse. Het werd 0 tegen 4. Ga niet zo best, hè, met Vitesse. Heb nee. je het ook door? Ze dus hebben een nieuwe trainer, toch? Ja. ja. Nou, dat helpt ja. wel. Ja, dus niet. Nee. Goed, ook zaterdagavond. Uh, Fortuna zit daar thuis tegen FC Emmen. En ja hoor, Emmen met drie punten weer terug naar het noorden. De eindstand 0-1. Dat zijn goede berichten, Albert-Jan. Hele goede berichten. Excelsior tegen SC Heerenveen. Dat is wedstrijd nummer drie. Heerenveen heeft de winst naar huis meegenomen. Want het werd 0 tegen 1. En vandaag om kwart over twaalf uh, hadden we de wedstrijd FC Utrecht thuis tegen FC Groningen. Eindstand 2-1. Ging Het niet zo best met het noorden. Nee. Dan hebben we half drie uh, twee uh, wedstrijden die uh, inmiddels uh, zijn begonnen. FC Volendam. We moeten nog steeds aan wennen dat ze uh, in de Eredivisie uh, zitten. Maar een uh, mooie uh, resultaat. FC Ro uh, Volendam tegen uh, Feyenoord. Het staat uh, 0 tegen 0. En dan ook om half drie begonnen FC Twente thuis tegen go Ahead Eagles. Tussenstand 0-0. Nou, de wedstrijd van, van, van het jaar wou ik bijna zeggen. Oh, oh, dat, scheelt, dat scheelt niet zoveel. Ajax tegen PSV, dat gaat wel een, een topper worden hoor daar in de Amsterdam Arena. Zo meteen om kwart voor vijf. Dan ook om kwart voor vijf RKC Waalwijk thuis tegen AZ. Wordt ook een mooie pot. Zeker. Nou, we kunnen een kwartier van uh, die beide wedstrijden uiteraard nog voor je meenemen. Bij deze aflevering van Zandvoort op zondag. Het regent buiten. Nou, alleen naar huis als je even uh, Harry Oliebol, uh, Oliebolletje haalt. Hè. Dat is wel lekker zo uh, voor zo'n uh, zo, uh, zo, uh, zo, uh, zo saaie zondagmiddag. Even op het frietje trouwens, bij Frituur Danfer, 75 jaar. Keuze genoeg hier in het centrum van Zandvoort. Van durand Duran hoorde je A view to a kill. Nou ja, als je in zandvoort of bij het strand loopt, Albert Jan, zie je ze steeds staan hè, vanaf afgelopen zomer. Al die groene uh, huurderscootertjes, dat is echt een trend tegenwoordig. Ja, her en der door het uh, dorp heen. Maar uh, uh, zojuist uh, bereikte ons het bericht dat deelvervoer, en dat bedoelen ze ook die go-sharing uh, scooters mee. In de regio is niet succesvol. Deelscooterbedrijf trekt zich terug. Deelvervoersbedrijf GoSharing gaat weg uit de meeste dorpen en steden in Noord-Holland. Volgens het bedrijf is het niet rendabel. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de deelscooters en fietsen. De scooters leveren bij veel bewoners ook ergernis op. Zoals alkmaarder Ron Haker heeft al eerder bezwaar ingediend bij de gemeente... en is blij dat de scooters uit het straatbeeld zullen verdwijnen. GoSharing is op dit moment nog te vinden in Beverwijk, Haarlem, Zandvoort, Alkmaar, Egmond aan Zee, Haarlemmermeer en Hilversum. Alleen onze provinciehoofdstad blijft straks nog over, blijkt uit een overzicht op hun website. Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat het plek voor plek wordt afgebouwd. We zien vooral dat in het gebruik gewoon heel erg laag is en in een aantal gemeenten. We kunnen daar de operatie niet onderhouden, vertelt de woordvoerder. Hij vindt het jammer dat het bedrijf deze stap moet maken. We hadden gehoopt met meer duurzame impact te kunnen maken... maar als aanvulling op het openbaar vervoer. De woordvoerder vertelt dat dus deelscooters die terug worden gehaald... worden verdeeld over de steden waar het bedrijf nog wel actief blijft. Een ander deel zullen we alvast klaarmaken voor de helmplicht... die op 1 januari ingaat. De voertuigen die we niet kwijt kunnen, kunnen we tijdelijk opslaan. Buurtbewoners en ondernemers zijn lang niet altijd blij met deelscooters in de buurt. Er liggen bijvoorbeeld deelscooters op hun zijkant in het gras of ze worden achtergelaten in het water. Dit heeft volgens GoSharing geen invloed gehad op de beslissing om te stoppen in deze steden. Ron Haker werkt zelf in de tweewielerbranche, zoals hij het zelf noemt, in Alkmaar. Hij is blij dat de scooters verdwijnen. Eerder maakte hij al bezwaar tegen de deel, het deelvervoer bij de gemeente. Het is op straat allemaal een rotzooitje... en dan laten ze ook nog eens zo'n verhuurbedrijf... gratis gebruik maken van de openbare ruimte, al dus uh, uh, meneer Haker. Dit hoort helemaal niet bij ons in dit landje. Ik vind het een heel uh, fenomeen, zeer onwenselijk. Ze staan altijd in de weg, bijvoorbeeld op de stoep, uh, gaat hij verder... Het grootste de aandeel van huurders zijn jochis die er even op rondkrossen... en waar ze het dan, voor, waar ze dan waar ze het voor hebben bedoeld. Door die groep wordt het niet of nauwelijks gebruikt. Aldus meneer Haker. Dus wellicht ook uit Zandvoort zullen ze TZT ook uit het straatbeeld gaan verdwijnen. Ja, iemand schrijft net op Facebook waarschijnlijk hier ook over. Wim Mendel is dat... Die schrijft uh, in Zandvoort te koop aangeboden tegen elk aannemelijk bod. Scooter, scooter, scooter, scooter, scooter, scooter, scooter, scooter, scooter. En zo gaat het nog maar even door. Dus uh, nee, in ieder geval uh, gaan ze verdwijnen. Nou, ik dacht al aan het begin van dat gaat nooit rendabel worden. Dat is uh, logisch, want je krijgt ook. Uh, op, op zich een, een, een geweldig milieuvriendelijk en duurzaam. Uh, dat je, is ook heb dat, zo. Heb je dat woord weer? Maar ja. Uh, het is schijnbaar niet besteed aan de mensen die er momenteel op rijden... en de dingen links en rechts neergooien op stoepen en dergelijke. Dus het, het is, het is, het is het, men verdient dit nog niet. Nee, in sommige plaatsen weten ze het wel raad bij, hoor. Ik ja. zeg... Kwamen ze door aangeschud. Oerend oe, oe, haat, want ze hadden van de motorgras gehut. Langzaam rijend deden ze nood, daar vonden ze toch marteling verknoord. Een beter zoop, zien we, tonentines op de beheerszaal. Naar de motorkruis op het Engelse zand De hoender in de vrouw luusten van aan de kant Met de zop, zinoton en tieners op de bierzaal Kunnen zien naar de gras, naar huis. Oerend haat, want dan waren ze ieder duus. Ze hadden al er bestend geen gehad. Ze waren allebei een heel klein beetje hun zaad. Een beter zoop, zien naar en tien is op de BSA. Houden ze nog nooit gedacht. Ze waren koning op de weg en dachten alles mag. Een beters op zich nog en een dienst op te be Zie je nu Ja, en daar gingen de deelscooters dan met uh, inderdaad uh, normaal en uh, oerend hart. Wij gaan op naar het nieuws en uh, weer van uh, drie uur... Uh, als het plaatje in ieder geval wil starten. Ja, ja, die komt eraan. Tot zometeen, dan dus zijn we er nog uh, twee uur lang met uh, Zandvoort op zondag. En hier is uh, Tavares.